Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanwege de verwachte hitte komend weekend worden diverse evenementen aangepast of afgelast. Zo gaat het triathlon in het Overijsselse Luttenberg niet door. Net als de concerten van het Symfonieorkest Phil Zuid in Brabant en Limburg. en het Blaaskapellenfestival in het Drentse Orvelte. De hardloopwedstrijd op de A10 in Amsterdam wordt ingekort en er komen meer EHBO'ers en waterpunten. Ook het muziekevenement Jordaan in de Polder in Lelystad neemt zulke maatregelen. Het theaterfestival Tweetakt in Utrecht zet parasols neer. Eerder werd al bekend dat de marathon in Assen niet doorgaat. De herkomst van een verdachte heeft invloed op de uitkomst van het strafproces... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen met een migratieachtergrond worden vaker tot een celstraf veroordeeld... dan anderen die terecht staan voor een vergelijkbaar delict. Bij sommige groepen gebeurt dat bijna 30% vaker. De onderzoekers stellen voor om een experiment te doen met het blind behandelen van zaken... waarbij de rechter niet weet hoe de verdachte heet en eruit ziet. De leider van Hezbollah heeft voor het eerst sinds de aanvallen... over en weer tussen Israël en Iran van zich laten horen. In een uitgebreide verklaring spreekt Hezbollah-leider Qassem... zijn steun uit aan bondgenoot Iran... en keurt hij de Israëlische aanvallen en Amerikaanse dreigementen af. Hij zegt dat de Libanese militante groepering passend zal reageren... op wat hij noemt deze afschuwelijke Amerikaans-Israëlische agressie. Concreter werd hij niet... Hezbollah is verzwakt na de oorlog met Israël vorig jaar... waarbij de vorige leider Nasrallah werd geliquideerd... en de beruchte pieperaanval door Israël. Het weer, het is helder. In het Noordoosten koelt het af tot een graad of zes. Elders is het minder koud. Daarna weer een zonnige dag. Later ontstaat er wel sluierbewolking die steeds dikker wordt... en het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Harlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix zonder onderbreking, de lekkerste muziek.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 Maak ik een boos, soms maakt ze me gek Ruzie om shit terwijl ik alles al heb maar Maak me gek mama, maak me gek mama Maak me gek mama, maak me gek Soms maak ik een boos, soms maak ze me gek Ruzie om shit terwijl ik alles al heb maar Maak me gek mama, maak me gek mama Ik haat je, je past precies in mijn straatje. Genoeg vissen in de zee, maar dan gaat dit naar de haaien. Als ik weet dat jij nog thuis moet komen, kan ik niet slapen. Zet hem wekken, ik blijf op, want ik wil niet dat dit stopt, je bent een superster. Tot de maan en terug, voor haar ga ik zelfs naar Jupiter. Kom en pak je tas vlug, etentje wordt culinair. Met z'n tweeën tijd om te genieten, zoveel lekkers op de kaart, ik kan niet kiezen. Soms maak ik er vol, soms maakt ze maar gek. Ruzie om shit, terwijl ik alles al heb, maar. Mama, ze maken me, me, me gek, mama. Ze me gek, mama. Ze me gek. Soms maak ik er boos, soms maakt ze me gek. Ruzie op, shit terwijl ik alles al heb, maar. Maak me gek, mama. mama ze maakt me gek, mama. mama maak me gek, mama. mama ze me gek. Ik maak haar boos, maak haar gek, het is vloed, het is app. Maar de ruzie van vanochtend maak ik goed in het bed Jij bedoelt wat je zegt, naar iets anders dan ik hoor Maar wat ik voel voor jouw mami, er is niks wat dat verstoort Ze Duw me weg en trek me aan, ik til erop en kleed uit Het is dat we al wonen, anders ging je mee naar huis Wij zijn yin en yang, samen in het midden, kou van haar En ik zou niks anders willen Soms maak ik haar boos, soms maakt ze me gek Ruzie om shit, terwijl ik alles al heb, maar Mama, maakt mama, gek, mama, mama, mama, Ze maakt me gek. Soms maak ik mama, geef soms maakt ze me gek. Ruzie mama, mama, geef mama, geef mama, mama, mama, mama, mama, gek. Mama. Mama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 What do you want from me? What do you want from me? Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-staatssecretaris Ingrid Koenradi stapt over van de PVV naar ja 21. Het was al bekend dat ze niet verder wilde met de partij van Wilders... en dat ze het oneens was met zijn besluit om het kabinet te laten vallen. In het AD zegt ze dat Wilders dingen belooft die hij niet waar kan maken...